Gods geschenk ben ik daar op dat moment, ben ik daar op dat moment. Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leed. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde, op dat moment geef. Kruis. Dank u voor het Goedemorgen allemaal. De laatste mensen die komen binnen Druppelen, zoek een, zoek een plekje. Mijn naam is uh, Jarno en ik ben uh, jullie gastheer deze ochtend. We waren gisteren, Susanne en ik waren gisteren bij een uh, concert van, uh, van Bluff. En, uh, ze zongen een grote hit. Zouden landen ook. En er zit de zin in: ik ben blij dat je hier bent. Dat voel ik nu ook een beetje. Ik ben blij dat je hier bent. Uh, Misschien ben je voor het eerst, misschien kom je hier al, al jaren. Um, fijn dat je er bent en uh, doe de dienst mee zoals je dat uh, graag wil. We gaan uh, zingen, we gaan Bijbel lezen, we gaan luisteren naar Lars die de uitleg zal geven over de Bijbel. Um, we gaan het de avondmaal vieren, we gaan maar voor de kinderen, we hebben een, een bomvolle dienst. Um, en daar wil ik graag een zegen voor vragen, dus ik wil met jullie uh, bidden. Heer, dank u wel voor deze ochtend dat we hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Dat we tijd mogen vrijmaken om bij elkaar te komen en ons uh, met u bezig te houden. Ik wil u vragen om een zegen over deze dienst. Dat alles wat we hier doen, dat dat uh, tot eer van u mag zijn. En als we straks de kerk verlaten, dat we, dat we iets van u hebben meegekregen. dat we zo de week weer in mogen gaan. Ik wil een zegen vragen over uh, alle mensen die in deze dienst uh, een taak hebben, maar ook de mensen die uh, hier komen om te luisteren. Wilt u ons uh, zo zegenen? En uh, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Um, het is de 40 dagen tijd. We leven toe naar Pasen. en uh, Die 40 dagen zijn we bezig met een, uh, een bakje voor in de kerk. En eigenlijk wil ik de kinderen vragen om weer even naar voren te komen. Want dan gaan we kijken wat er uh, deze week mee gaat gebeuren. Goedemorgen, wat fijn dat jullie hier zijn. Leuk. Wie weet nog wat we hier eigenlijk aan het doen zijn met deze, met deze bak? Heeft iemand een idee? Wat hebben we de afgelopen weken hiermee gedaan? Weet ja. iemand dat nog? Ja. Water gegeven. Water gegeven. En waarom moesten we water geven? Weet je dat nog? Ja. Ja. Zodat ze konden groeien. Ja, we zijn bezig om hier iets te laten groeien. Heel goed. Een bak met aarde staat hier. We hebben er eerst stenen uitgehaald, zodat we ruimte hadden om... Iets laten groeien, toen hebben we er zaadjes in gedaan, we hebben water gegeven, we hebben er licht bij gedaan. En dan kan er iets gaan groeien in deze bak, dat klopt. Um, nu hebben we hier plantjes, zie je ze? En deze moeten eigenlijk, het zit in een heel klein bakje, Ze hebben niet zoveel ruimte om te groeien. Eigenlijk kunnen ze veel beter in deze grote bak, dan hebben ze veel meer ruimte om groot te worden, om te groeien. Dus eigenlijk wil ik met jullie deze plantjes in deze bak doen, dat ze steeds meer ruimte krijgen om te groeien. Goed plan? Ik hoor ja, heel fijn. Um, wat we moeten doen, is eerst even wat uh, keltjes graven, zodat deze plantjes daarin kunnen. Wie wil me daarbij helpen? Heel goed, fijn. Als jij de eerste doet, ja? Ongeveer hier maak je een klein keltje. Ja, zo goed. Helemaal goed. Top. Iemand moet alles nog eentje? Ja, jij? Hier ongeveer? Ja, kijk. Supergoed. En nog eentje. Wie? Jij? Hier ongeveer. Kijk. Helemaal goed. Super. Nu moeten we deze in de gaatjes gaan doen. Ja? Wie um, wil daarbij helpen? <laughs> ja? Heel voorzichtig dat je het niet kapot maakt. Ja, heel goed. Ietsje dieper. Ja, dat is moeilijk, hè? Zo. Go. Kijk, heel goed. Oh. Go. Hierin. En, ik moet eentje. Ja, pak maar, pak maar, Makkelijk. Ja, en daarin. En de laatste, wie doet die? Heel goed. En dan moeten we ook nog weer dichtstoppen. Dus, wie, dus uh, jullie mogen ons allemaal even helpen om de gaten weer goed dicht te stoppen. Super. Oké. Okay. Nou, we hebben dus uh, eerst goed voor de grond gezorgd. De stenen uitgehaald. We hebben er zaakjes in gedaan. We hebben water en licht gegeven. En nu hebben de planten ook ruimte genoeg. Ze hebben een grote bak waar ze in kunnen groeien. We hebben eigenlijk alles gedaan om ervoor te zorgen dat die planten goed kunnen groeien. Super. Oké. Okay. Nu heb ik nog een andere vraag. Want eigenlijk zijn wij ook een soort van plantje. Hebben we ook al gezegd vorige weken... Wij zijn ook een soort plantje van de Heere God. Dat God graag wil dat wij ook goed groeien en steeds groter worden. Dat we steeds meer gaan geloven en steeds meer op Jezus gaan lijken. Maar nu vraag ik me af, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we steeds beter gaan groeien? Kijk, dit plantje geven we goede grond en water en licht en ruimte. Zodat hij goed kan groeien. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij als plantje van Jezus ook goed gaan groeien? Te gaan eten. Eten, ja, ja. En hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we, dan daarvoor, hoe, hoe, hoe kunnen we eten? Mest. Mest, ja. Ja, heel goed. Heel dat goed. Um, is een moeilijke vraag misschien. Hè? Um, kijk, zoals deze plantjes, die hebben dus, wat je zegt, mest, voeding nodig. Als wij willen groeien als plantje van Jezus, als plantje van God, dan hebben we tijd met God nodig. Dat we met God omgaan, dat we Hem opzoeken, dat we met Hem bezig zijn. Hoe kunnen we dat doen? Heb jullie een idee? In de Bijbel lezen. Bijbel lezen, hele goede. Nog meer? Uh, door te bidden. Bidden? Nog meer? Waar zijn we nu, vandaag, deze ochtend? In de kerk. In de kerk, als je naar de kerk gaat, als je naar de kruimels gaat, naar de of naar de kids, heel goed. Nog meer? Om te gaan zingen. Zingen, hele goeie. hele goeie. Of als je met je ouders gaat praten over, over God. Dat is wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat God ons kan laten groeien. Je zei net al zingen. Ik stel voor dat we nu ook gaan zingen met Angela. Um, we gaan twee nummers uh, zingen. Jullie mogen weer terug naar je plek. En dan vraag ik of de paps en ze willen gaan staan. En dan zingen we twee nummers. Morgen allemaal. We beginnen met het lied In Uw aanwezigheid: Kan ik daar ooit zijn? we nu het kinderlied zingen en ik heb eigenlijk wel weer een beetje hulp nodig met de gebaren want ja ben nog steeds alleen ben je groot of ben je klein ja hoor kijk mijn uh, ondertussen vaste assistentes komen er alweer bij helemaal top nou jullie weten het hè van het koor nou komt goed de anderen die misschien niet op het koor zitten die kijken even mee en uh, verzinnen het zelf hè? dat gaat wel goed komen zet hem op Groot of ben je klein of ergens tussenin? God houdt van jou. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin? God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet.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 Liefde, jou. Nou, helemaal super, dankjewel. Dan is nu het moment voor de, de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Ik loop heet het heen, die van podium en zo. Nu mogen jullie naar jullie eigen programma. We hebben er deze ochtend maar liefst vier. We hebben de de, de Kruimels, voor alle kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. We hebben de, de kids, van 4 tot, nee, tot 1 tot en met 4 van de basisschool. En de uh, kanjers van groep 5 tot 8. En de X-Point komt ook bij elkaar, de jongeren van 12+. Plus. Uh, maar die zijn al uh, bezig met hun eigen programma. Dus um, jullie mogen gaan naar jullie eigen programma. Veel plezier. En wij zingen nog uh, één lied en daarna geef ik het woord uh, aan Lars. Een maand geleden was ik ook in de Veenaardkerk. Toen heb ik helemaal aan het einde van de dienst. Toen we het hadden over de vrucht van de geest. En toen we samen het gebed hadden gebeden, waar Nico zo'n mooie flyer bij heeft gemaakt. Toen vertelde ik iets over mijn vrouw, die dit gebed ook bad. Zij lag in het ziekenhuis, want ons kind kwam er bijna aan. Ik ben toen snel naar huis gegaan. En drie dagen later is onze zoon geboren, onze derde, Nathan. Hij is gezond. Moeder is gezond, we zijn alweer een paar weken thuis en uh, nou, we genieten van elkaar en uh, we wennen er ook aan dat alles even in een versnelling hoger moet, uh, omdat je nou eenmaal met iemand meer bent. Ik dacht, dat moet ik nog even vertellen, want misschien zaten er een aantal mensen nog in spanning of dachten, hoe is dat afgelopen en dat kan je hinderen om je dan vervolgens te richten op wat er vandaag komt. Dus dan hebben we dat hoofdstuk soort van uh, afgesloten, hoewel heel nieuw leven begint. Ja? Wat maar weinig mensen van mij weten, is dat ik een guilty pleasure heb voor superhelden. Toen ik nog op de middelbare school zat, keek ik voordat ik naar mijn lessen ging vaak nog even een aflevering van Superman. Het was een hele onhandige tijd, want ik kwam vaak net iets te laat op school aan, ik had zelf geen superkrachten en in de polder waait het altijd hard. Uh, ik vond het geweldig. Ik heb de films van, uh, van Batman, uh, Spider-Man ook verslonden. Uh, recent uh, op Netflix boorden zich natuurlijk weer een compleet nieuw uh, arsenaal aan, aan, aan series aan. Ik weet niet of jullie ze kijken of ik de enige ben, maar uh, The Arrow, The Flash, Supergirl. Ik geniet ervan, ik vind het heerlijk. Um, en toch voelt het ergens al een beetje als een guilty pleasure. Maar vaak denk ik ook, hey, dit is wel materiaal voor, voor preken. Op zondag. Waarom? Uh, wat je ziet gebeuren is dat die superhelden met van die fancy pakjes aan wel iets moois doen. Dat ze zich inzetten voor anderen, voor hun geliefde. Voor, voor de stad, soms voor, voor het hele land of voor de hele wereld. En dat ze dat doen met een inzet die die zijn weergaan niet kent. Ze geven er alles voor op. En de, de enge schurken... die zich soms letterlijk inlaten... met kwade macht in worden... telkens weer overwonnen... door die superhelden. En die superhelden... wat zij doen... is dat ze zich keer op keer weer opofferen. En dat zit hem niet zozeer... in het gevaar wat ze lopen. Vaak hebben ze toch... ...bijzondere krachten waardoor ze weer herstellen... of ...waardoor ze weer terug kunnen komen... ...maar het zit er meer in dat ze, dat ze alles geven wat ze hebben. Uh, een tijd um, dat ze altijd bezig zijn om zich in te zetten voor anderen. En dat ze eigenlijk geen normaal leven meer kunnen leiden. Die superhelden. Nu denk ik niet dat er hier onder ons superhelden zijn... Maar ik denk wel dat wij met elkaar als gemeente van Jezus Christus een groep vormen van alledaagse helden. Van mensen die ook bezig zijn op hun manier, op jouw manier, om het goede leven te leiden. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Ook voor de stad. Ook voor de wereld. En we doen dat achter onze grote superheld aan. Achter Jezus Christus aan. En we doen dat met vallen en opstaan. En daarom zijn we ook alledaagse helden. Gaat niet altijd goed. En het is soms flink aanpakken. Opoffering. Daar gaan we het over hebben. Het maandthema. En ik zal je zeggen, ik vind het een heel interessant thema. En ik vind het ook wel wat complex. Ik zal uitleggen waarom. Um, ik vind het interessant omdat opoffering iets is wat je overal en nergens terugvindt. Het is geen typisch christelijke deugd wat we alleen met elkaar doen in de kerk. Je ziet dat overal terug. Elke religie vraagt van iemand, wat ben je bereid te geven? Wat ben je bereid op te offeren? Je tijd, je geld, misschien zelfs je leven. En ook de moderne varianten van religie... Hey, ik noem er maar eens twee, uh, voetbal of, of, of, of je carrière. Ook die vragen, wat wil je geven? Wat heb je ervoor over? Wat offer je op? Hoe ver ben jij bereid te gaan? Interessant, je ziet het overal terug. Ik vind het ook spannend, psychologisch gezien. Omdat opoffering ook iets is wat wel gebruikt is en wat gebruikt wordt. Om bepaalde groepen mensen te onderdrukken. He, dat er gezegd wordt tegen een bepaalde groep mensen... en jullie moeten net even wat meer opofferen dan de anderen. Want zij hebben privileges en, en jullie niet. He, of, of dat opoffering ervoor zorgt dat mensen eigenlijk niet meer goed van zichzelf kunnen houden. Dus daarom vind ik het ook wel wat een complex onderwerp. Iemand als Alain uh, de Boton, een athier, schrijver van boeken... hij heeft de School of Life opgericht, een soort nou, een school voor het leven... En hij heeft een boek geschreven, de tien moderne deugden voor het moderne leven. De tien deugden voor het moderne leven. Het is een soort atheïstische versie van de tien geboden, zou je kunnen zeggen. En lees maar wat hij daarover schrijft. Een eigen voordeel behalen, dat zit in onze natuur. Maar we hebben het wonderlijke vermogen om zo nu en dan onze eigen behoeften te parkeren... ten behoefte van iemand of van iets anders... We zouden geen gezin kunnen opvoeden, iemand anders niet kunnen liefhebben of zelfs de planeet niet kunnen redden zonder de kunst van opoffering. De kunst van opoffering. Opoffering is dus, dus iets wezenlijks, iets, een onderdeel van het goede leven. Van een mooi karakter. En aan de andere kant is het dus ook uitkijken. Omdat opoffering ook over grenzen kan doen gaan. Kan ongezonde, ongezonde vormen aannemen. Daarom wil ik vandaag met je zoeken naar die balans. Hoe kan opoffering als deugd onderdeel zijn van, van een christelijk karakter? Zoals wij daar met elkaar naar op zoek zijn. Zoals we met elkaar daarin proberen te groeien. En daarvoor kijken we naar een bijzonder verhaal. ...uit het Oude Testament. Ja, een verhaal waar koning Salomo in voorkomt. De zoon van koning David, de grote koning van Israël. En koning Salomo, die volgt David op. En daar moet hij wat dingen voor doen. Dat lees je in 1 Koning 1 en 1 Koning 2. En dan in hoofdstuk 3, helemaal eigenlijk nog aan het begin van zijn koningschap... ...krijgt Salomo een droom. En God, de Heer, verschijnt aan hem in die droom. En God vraagt... Salomo vraagt het en, en ik geef het je. Wat zou je antwoorden op zo'n vraag? Waar zou je aan denken? Salomo die vraagt iets bijzonders. Salomo die zegt tegen de heer in die droom, ik ben jong, ik heb, ik heb weinig ervaring. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest. Opmerkzame geest zodat ik u vol kan besturen, zodat ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Bijzondere vraag. En God vindt het een prachtig antwoord. En hij zegt: Salomo, dat ga ik je geven. En ik geef je meer wijsheid, meer onderscheidingsvermogen dan iemand voor of na jou. En dan wordt Salomo wakker. Het was een droom. En was die droom dan echt? Dat, dat eigenlijk, als je dat verhaal leest, dan houd je als lezer de adem in. Was het echt of was het maar een droom? En dan komt er een soort testcase voor Salomo. En dit geeft eigenlijk antwoord op die vraag: was die droom nou echt? Heeft God hem dat nou echt gegeven? Dat gaan we met elkaar lezen. 1 Koningen 3, 16 tot 28. Kort daarna, dus toen Salomo die droom had gehad, vroegen twee hoeren bij de koning gehoor. De eerste vrouw vertelde: staat er mij toe, heer? Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. En in dat huis heb ik in haar bijzijn een kind ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren daar samen. Er was niemand anders in huis, alleen wij twee. Maar haar kind is s'nachts dood gegaan, want zij was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in haar armen. Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had. Dat is niet waar, zei de andere vrouw. Het levende kind is van mij, het dode kind van jou. Niet waar, zei de eerste. Het dode is van jou en het levende van mij. Zo bepleiten ze ieder hun zaak bij de koning. De koning, Salomo dus, nam het woord en zei, de een zegt mijn kind leeft en het jouw is dood. En de ander zegt, nee het dode kind is van jou en het levende van mij. En hij beval, breng mij een zwaard. Er werd een zwaard gebracht. En toen zei hij, hak het levende kind in tweeën en geef hem ieder de helft. De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen. En riep uit, nee heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet. De ander zei, als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar door midden. Maar de koning deed de volgende uitspraak. Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan haar, want zij is de moeder. Toen Israëlite hoorde welk vonnis de koning had geveld, kreeg ze groot ontzag voor hem. Want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid. Het contrast tussen die twee moeders toch wel bijzondere, iets wat lugubere verhaal. Het contrast tussen die twee moeders vind ik bijzonder groot. De, de zelfopofferende liefde van die echte moeder... ...versus die, die harteloze, die, die vrede andere vrouw. De vrouw van wie het kind niet was... ...die, die had ook helemaal niet hoeven zeggen wat ze dan, dan zegt in vers 26. Die, die echte moeder zegt, nou geef het kind dan maar een haar waarop die andere moeder zegt... als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar door midden. Zo vreed. Zo verblind door haat. Zo alsof ze die andere vrouw mee in haar ellende wil sleuren. Die onvoorwaardelijke liefde van die echte moeder... die vind ik juist enorm ontroerend. Dan besef je de, de opoffering die, die die moeder bereid is te doen. Geef het kind aan haar... Maar dood het alstublieft niet. Zij is bereid om haar kind af te staan aan een ander. Zodat het kind zal leven. Het karakter van die echte moeder laat iets zien van onvoorwaardelijke moederliefde. Een moeder die haar kind uit duizenden herkent en bereid is alles op te geven voor het kind. Liever dat het kind leeft dan dat het doodgaat. Liever... Liever dan maar geen geluk. Liever dan maar niet het liefde van je eigen kind. Alles voor haar kind. En ik denk ook niet dat het zomaar een bevlieging is van die moeder. He, zij, ze smeekt het bij de koning. Alsjeblieft, dood het kind niet. En wanneer, wanneer de druk zo hoog is... wanneer de spanning zich zo heeft opgebouwd... dan, dan komt het ware karakter van iemand boven drijven. Van, van die moeder die zo vreed is, zo harteloos... maar ook van die echte moeder... die dan zichzelf en haar eigen geluk daar maar opoffert voor haar kind. Zelfs als zij de moeder niet zou kunnen zijn. Het verhaal voor die echte moeder komt goed... omdat Salomo niet alleen zomaar een droom had gehad... maar omdat hij inderdaad wijsheid van God had gekregen... En hij onderscheid kon maken tussen die twee verhalen van die beide vrouwen. En hij doorziet de beide vrouwen. En hij zegt dan, geef het kind aan haar. Aan de echte moeder. Als je zo eens over nadenkt over een verhaal. Dan denk ik dat wij allemaal wel iets moois zien in die echte moeder. In wat zij bereid is te doen. Ja, zij was bereid om alles op te offeren voor het leven van haar kind. Maar het luistert volgens mij wel nauw wanneer we dit verhaal gebruiken. Uh, om na te denken over ons eigen leven. Om daar lessen uit te trekken. Moeten wij dan zomaar alles opofferen zoals die vrouw deed? Wat leren we nu eigenlijk echt over opoffering? Ik denk dat wij namelijk niet... Hetzelfde zijn als die moeder. Die, die echte moeder. Die moest iets van zichzelf opofferen. Iets kostbaars, iets dierbaars. Om recht te krijgen. Om recht gedaan te worden. Wij. Wij hoeven niet iets van onszelf op te offeren. Om recht te ontvangen van God. Om, om, om rechtvaardig verklaard te worden. Het ongelooflijke wonder waar, waar christenen in geloven... is dat God zelf de grote opoffering deed. Dat de koning van hemel en aarde zelf iets opofferde. Zelf zijn eigen zoon gaf. Daar verwijst deze moeder naar. Naar het offer dat God door zijn zoon Jezus bracht. He, hij, God de Vader zond zijn zoon Jezus af. Hij stond hem af om de wereld te redden... De complete mensheid. Het leven van één mens... voor alle mensen. Een opoffering die gedreven werd... door, door grote liefde. Voor alle mensen. Hey, je, hoor maar... Hoe, hoe Jezus zijn eigen opoffering... aankondigt. Hey, er is geen grotere liefde... dan je leven te geven... voor vrienden. Dat is wat Jezus deed. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. En in die grote liefde mogen wij worden opgenomen. Mogen wij deel van uitmaken. Zonder dat dat van ons opoffering vraagt. Het basisprincipe wanneer we Jezus volgen... is niet dat wij iets moeten opofferen zodat we erbij kunnen horen. Zodat we Gods liefde... Mogen ontvangen. Het basisprincipe is dat wij Jezus' opoffering omarmen, accepteren, aanvaarden. Ja, dus het basisprincipe is niet dat wij iets zelf iets opofferen voor God, om erbij te mogen horen. Het basisprincipe is dat wij Gods opoffering, Jezus' opoffering omarmen. Een belangrijk verschil. Een ongekend verschil wanneer je het bijvoorbeeld vergelijkt met hoe dat in de islam gaat. God die zichzelf opoffert, ongehoord, ongekend. Schandalig bijna. Ook in de Koran wordt er geschreven over Gods liefde. Over de liefde van Allah. Maar dan zonder de zelfopoffering van Allah. En, en, en de liefde van Allah is dan alleen voor mensen die zichzelf opofferen... En hun God gehoorzaam. Dus uh, is het mechanisme precies andersom. Eerst moet ik mezelf opofferen en dan is God de liefde van Allah voor mij. Christelijk geloof gaat heel anders. Ja, opoffering is voor christenen geen toegangstikker tot, tot Gods liefde, tot het mogen horen bij Jezus. Goed om dat vast te houden. Als we nadenken over opoffering als deugd. Want opoffering is wel zo'n deugd. Een christelijke deugd die past bij het leven in het Koninkrijk van God. In navolging van Jezus. Een leven waarin je de ander liefhebt hebt als jezelf. Die tweede tekst, wat liefde is, hebben we geleerd van hem. Die zijn leven voor ons gegeven heeft. Opoffering. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Onze broers en zussen. Dus, dus opoffering is een christelijke deugd die, die past als wij Jezus willen navolgen. Een leven waarin we breken met elke vorm van egoïsme of van zelfverheerlijking, maar waar we, zoals Romeinen 12 vers 1 dan zegt, waar we met een beroep op Gods barmhartigheid gevraagd worden om onszelf als een levend, als een heilig, als een God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dus, dus God geeft zijn leven voor ons, door zijn Zoon Jezus Christus. En ons wordt gevraagd om vervolgens ons leven als een offer in dienst van Hem te stellen. Het gaat over dienstbaarheid, over overgave aan Hem. Misschien vraag je je af of opoffering, of dat nou echt een deugd is die we moeten willen. En er staat het een en ander over in de Bijbel. Maar misschien ken je de verhalen van, van mensen die, die zich opofferen... en daarbij echt iets essentieels van zichzelf verliezen. Ik las het verhaal van, van een zelfopofferende vrouw. In, in tien jaren huwelijk heeft zij altijd naar de pijpen van haar man gedanst. En naar, naar de pijpen van anderen, naar de wensen van anderen. Ze was altijd bezig, altijd gericht op anderen te doen wat zij willen, te doen wat zij vroegen. En die overmatige inzet voor anderen... die leidde uiteindelijk tot een gebrek aan eigenwaarde bij haarzelf. En ze durfde amper meer nee te zeggen... wanneer anderen iets aan haar vroegen. En ze belandde zo nogal eens in situaties waarin ze het gevoel had... dat haar goedheid tegen haar gebruikt werd. Haar eigen behoeften kwamen steeds meer in het gedrang... door die opoffering die ze... Die ze altijd maar deed voor anderen. Ik hoor je denken dan, dan is opoffering natuurlijk allang geen deugd meer. En dan is dat gewoon super ongezond. En dat, dat moeten we zeker niet willen met elkaar. En daarom wil ik afsluiten met een paar gedachten. Van mijn kant hoe, hoe opoffering toch een, een deel kan zijn van christelijk karakter. Christelijk karaktervorming in ons, bij ons, in onze gemeenschap zonder dat het die negatieve gevolgen hoeft te hebben. Een aantal dingen. Laten we maar zien. De eerste, een hele belangrijke is... dat we onze opoffering, jouw, mijn opoffering... telkens weer in het licht moeten stellen... van Jezus, complete en volmaakte offer. Dat is heel belangrijk. Ja. Onder ons zijn er geen superhel... met van die bijzondere krachten... Om je telkens maar weer op te offeren, zonder dat dat jezelf op een gegeven moment ook gaat beschadigen. Dus dat is gevaarlijk. Maar christenen, gelovigen, hebben wel een enorme krachtbron buiten zichzelf. En dat is Jezus' offer. En de Bijbel beschrijft dat offer van Jezus als compleet, als volmaakt. Zijn leven, zijn sterven, het is volbracht. Wij hoeven van onze kant daar niet nog van alles aan toe te voegen. Aan opoffering. Om, om Gods liefde, om, om Gods nabijheid, om, om zijn zorg, zijn aanvaarding te verdienen ofzo. Wij hoeven daar niets aan bij te dragen. In Jezus ben je opgenomen in zijn liefde. En kan je vervolgens in alle ontspanning nadenken over wat jij wil geven. Hoe jij wilt dienen. Als voor mij, en dat gebeurt op sommige momenten... mijn leven met Jezus als een soort groot offer gaat, gaat voelen. Als, als ik er moe van word of als ik er soms aan twijfel... Waar, waar doe ik het allemaal voor? Dan moet ik oppassen dat ik niet in een soort zelfmedelijden uh, ga zwelgen... en denk, oh, wat moet ik er veel voor opgeven, wat moet ik er veel voor doen? Mij helpt het dan om op dat soort momenten... om me te richten op wat Jezus heeft gedaan. Op wat Jezus heeft opgeofferd. En dat maakt het voor mij veel makkelijker... om na te denken over wat ik kan doen. Wat ik wil doen. Jouw opoffering. Onze opoffering altijd in het licht van het grote offer. Van Jezus' offer. Het tweede belangrijk is... benader opoffering als deugd. Altijd als een... Altijd als, als een keuze. Vrijwillig. Een, een keuze van kracht. We moeten echt vermijden dat opoffering iets wordt wat we elkaar gaan opleggen. Als een soort nieuw huk. Hoeveel offer jij op? Um, ja, want ga maar na. Als, als een vriend, vriendin, een partner, een manager op je werk. Als die, als die telkens maar weer van jou vraagt om je op te offeren om meer te doen dan wat je nu al doet. En dat, dat werkt een keer. Misschien een tweede, en derde keer. Het kun je nog eerder op je werk. Langere dagen maken. Uh, of, uh, of, of ja, ik heb echt nog meer tijd voor mezelf nodig. en Waarbij je dan eigenlijk zelf geen ruimte meer overhoudt. Of, uh, je kent die verzoeken, die vragen misschien wel. Om jezelf op te offeren. Als dat elke keer maar weer wordt opgelegd als een soort dwang... Ja, dan, dan ben je op een gegeven moment geneigd om dat dan maar niet meer te doen. Of met heel veel tegenzin. Echte opoffering werkt wel wanneer, wanneer het gebeurt vanuit, vanuit het hart. Vanuit passie, vanuit liefde voor de zaak. Liefde voor, voor andere mensen. Liefde voor God. Zoals die, zoals die moeder in het verhaal wat we lazen. Die, die moederliefde die, die in haar was... Die, die bewoog haar om zichzelf op te offeren. Nou, zo krachtig kan onze opoffering zijn... wanneer, wanneer het een keuze is vanuit, vanuit kracht, vanuit liefde. Wat hier een beetje uit voortvloeit is die derde. He, breng, breng aandacht voor jezelf en de ander in balans. Paulus schrijft in Filippenzen 2 vers 4 en 5... Um, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen... Maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Heb niet alleen je eigen belangen onder ogen. Dat betekent, dat, je, dat betekent niet dat je helemaal geen eigen belang meer kan hebben. Breng die dingen in balans. Kijk naar Jezus. Hij had inderdaad altijd de ander voor ogen. Maar ook zijn eigen missie, zijn eigen leven. Wil van de Vader. Die dingen die bracht Jezus in balans. En niemand is erbij gebaat als, je, als jij jezelf eenzijdig op anderen richt. En jezelf daarbij altijd wegcijfert in het rood. Breng aandacht voor de ander en jezelf in een balans. Dan de laatste. Een, een, een voorbeeld van moderne zelfopoffering wat mij betreft. Dat betekent langer volhouden op de plek waar je bent. Ken je het verhaal van Frans van der Lucht? Je ziet hem op de foto staan. Hij was werkzaam in de Syrische stad Homs. Al meer dan vijftig jaar. Werkte hij daar met de mensen in Homs. En, uh, en op een gegeven moment rukten de troepen van de IS op. Dan lag die stad onder vuur. Waren er heel veel mensen vertrokken uit die stad. Was er... Geen water, weinig water meer, weinig voedsel, kleren, medicijnen, ongelooflijk veel geweld. En wat deze man, wat Frans zei, ik blijf bij mijn mensen. Ik ben de herder van mijn schapen. Hij bleef omdat de mensen die waren achtergebleven, de mensen die niet het vermogen of de kracht hadden om nog te vluchten. Hij bleef om hen te ondersteunen, omdat ze op hem rekenden. Op zijn wijsheid, op zijn zorg, op zijn nabijheid. Hij zette zich in voor de mensen van, van wie hij hield. Met al zijn mogelijkheden, met al zijn kracht, met al zijn liefde. Hij is er wel eens naar gevraagd. Waarom blijf je daar? En dat was voor hem prima een uitzondering gemaakt. En hij had al lang terug kunnen zijn in het Westen. Maar hij heeft dat daar blijven in die stad nooit benoemd als opoffering. En hij was zo geraakt door, door het leven van die mensen, zo bewogen, dat het voor hem vanzelfsprekend was. Hij was zo betrokken geraakt, dat het hem uiteindelijk zijn dood betekende. Hij werd vermoord. En ik denk dat dit ergens raakt aan, dat zijn verhaal, dat het verhaal van Frans van der Lucht, ergens raakt aan de kern van wat opoffering als deugd betekent. Van der Lucht benoemde het nooit zelf. Ik offer mij op. Opoffering in onze context betekent volgens mij niet um, dat je zegt: Ik ga me eens opofferen voor jou, of ik ga me eens opofferen voor de kerk, of voor de zaak, of, of veel maar in. Nee, bij Frans van der Lucht werd het achteraf zo benoemd: werd het achteraf zo gezegd: Deze man heeft zich opgeofferd voor een hoger doel. Zo mag het bij ons ook gaan. Het mag gaan en dus niet van ik offer mijzelf op voor jou of voor de ander, voor de kerk. Bedenk ook eens wat voor druk je daarmee een ander oplegt als je dat zegt of wat je in een groep oplegt. Maar wel betekent het volgende dat je zegt, dat je denkt, dat je doet: ik houd vol. Langer dan misschien economisch of sociaal gezien voor de hand zou liggen gras is altijd ergens groen en Je kunt altijd de volgende stap maken. Maar ik houd vol op deze plek. En ik zet me in. Met al mijn kracht. Met al mijn mogelijkheden. Met al mijn liefde. Voor de ander. Voor, voor de stad. Voor de omgeving. Voor God. Tot zijn eer. Dat is een vorm van moderne zelfopoffering. Langer dan verdacht. Langer dan verwacht. Voorhouden. Op de plekken waar je bent. Zullen we. we gaan. Uh, we gaan toewerken. Naar samen vieren. Van de maaltijd van Jezus. En. En. Uh, wil ik eerst wat, wat over zeggen, een uitnodiging doen, dan gaan we samen bidden. Dan leg ik uit hoe het gaat. Um, maaltijd van Jezus, maaltijd van de Heer, wat we avondmaal noemen. In de preek ging het al over opoffering. Opoffering die Jezus doet. Zijn leven in ruil voor het mijne. Zodat ik mag leven met Hem. Zoveel waren wij Hem waard. Zoveel was jij hem waard. Ik moest tijdens het lied denken. Uh, is dit lied nou geschreven vanuit Gods ogen? Of vanuit de ogen van, van iemand naar, naar een kind of een, een vriend of een partner van hem? Ik denk dat je het op beide manieren kan opvoeden, uh, opvatten. Ik zie goud in jou. Uh, dat kan je tegen iemand anders zeggen. Maar we mogen het vandaag ook horen van God. Ik zie goud in jou. Ik offer me op voor jou door mijn zoon Jezus. En dat offer van Jezus wordt veel besproken in de Bijbel, wordt veel over verteld. In het Bijbelbroek Hebreeën, in het Nieuwe Testament, kun je ook veel over vinden. Ik wil een paar versen met jullie lezen uit Hebreeën 10. Ik thuis nalezen. Er, er wordt geschreven, bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Wij zijn voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Waar alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Het begin van de Bijbel, het oude testament staat vol met wetgeving over offers. Offers die mensen moesten brengen om zich te verzoenen met God, om recht voor hem te kunnen staan. Om... Om tot God te kunnen naderen. En de Bijbel, onder andere in Hebreeën 10, maakt duidelijk dat al die oud-testamentische offers, dat ze vervuld zijn door dat ene offer van Jezus Christus. Het complete, het volmaakte offer van Hem. Het staat allemaal beschreven in, in, in die Bijbeltekst. Hebreeën 9, Hebreeën 10. En daarom zijn er, staat in het Nieuw Testament voor ons geen offers meer nodig om tot God te kunnen naderen. En wat we wel mogen doen, in, in, naar Jezus' opdracht, is dat we zijn offer mogen herdenken. Dat we het mogen vieren. Het allesomvattende offer van Jezus Christus. En, en dat doen we door, door brood en wijn tot ons te nemen. En in, in brood en wijn zien we dat het Jezus inderdaad alles kost. Dat zijn offer gigantisch hoog was. In het brood zien we zijn lichaam. dat Gebroken werd, geslagen werd, gegezeld werd, genageld aan een kruis. Verbroken. In de wijn zien we hoe Jezus' bloed vloeide. Hoe hij zijn leven gaf. En dat wanneer we de maaltijd vieren, wanneer we deelnemen, dat herdenken we. Het vieren het Hebraïe 10 zegt ook, broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Mogen we zonder schroom, zonder schaamte of schuld bij God komen, bij God horen. Omdat hij met zijn lichaam een weg naar het nieuwe leven gebaand heeft. Dat heeft Jezus gedaan, een weg naar het nieuwe leven gebaand voor je. Laten we God dan, zegt de schrijver, oprecht naderen. Dat is een uitnodiging. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Bevrijd, gewassen, gereinigd. Prachtige belofte, prachtige uitnodiging. Laten we zonder te wankelen blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die deze belofte heeft gedaan, hij is trouw. Prachtige woorden. En dus ben jij vandaag van harte uitgenodigd om, om mee te vieren. Ook als je hier vandaag de gast bent. Dankzij het bloed van Jezus. Dankzij zijn lichaam is de weg open naar God. Naar het nieuwe leven. Mag je naderen. Mag je deelnemen zonder schuld, zonder schaamte, maar in vrijheid, in geloof, in ontspannenheid. Geloof je in Jezus, in het offer dat Hij bracht voor jou? Vier mee. Kom straks naar voren. Twijfel je? Ben je nog op zoek? Zijn er andere redenen waarom je vandaag niet kunt of niet wilt meevieren? Um, hoop ik dat je. Je daar prettig bij voelt om dan te blijven zitten. En om misschien te kijken op de kaartjes die op de stoelen liggen. Waar gebeden op zijn afgedrukt. Die je kunt gebruiken om je te richten op God tijdens de viering. En daar sta ik open voor om je na de dienst met je over door te praten. Als je vragen hebt of als je op toch zoektocht bent. Dus hoor de hartelijke uitnodiging om zo, om zo naar voren te komen. We hebben vandaag als thema opoffering in de hele dienst. En het is mooi om dat ook mee te nemen in de viering van het avondmaal. En, en aan opoffering zitten die twee kanten. Je, je, God die zichzelf door zijn Zoon Jezus opoffert voor jou. En hoe jij dan vervolgens uit dankbaarheid en in alle ontspanning zonder dwang... kunt nadenken hoe jij je leven kunt geven. Hoe opoffering als deugd in jouw leven plaats kan hebben. En daarom... Laten we dat zichtbaar worden op, op de manier waarop we het avondmaal vieren. Zo direct zal het brood daarop voor aanstaan. Daar mag je zelf iets van nemen. Dat staat symbool voor hoe jij je leven in, in dienst van God mag stellen. Vervolgens loop je door en krijg je hier de beker aangereikt. Wat symboliseert hoe God in Jezus zichzelf heeft gegeven. Als je hier naartoe loopt, krijg je de beker aangereikt, neem je een slok en dan wacht je totdat de volgende komt. En mag jij hem doorgeven aan de volgende. Dus ik heb geen rol, maar we doen het allemaal met elkaar. Dus je pakt zelf een stukje brood daar, dan wacht je even, eet je het op, denk je over na, neem je tijd, loop je door en krijg je de beker aangereikt. En dan blijf je staan en dan mag jij de beker weer doorgeven aan de volgende. Dat is hoe we het dan zo gaan doen. En ik zou eerst graag met jullie willen bidden. En aan het einde van dat gebed uh, bidden we samen het gebed wat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze vader. En dat staat dan ook op het scherm. Heer God. Geweldig bedankt voor, voor uw genade. Voor uw liefde. ...voor de opoffering die u deed. Het kan zo in ons systeem zitten, Heer. En dat willen we dan ook maar tegen u zeggen en bij u neerleggen. Dat we voelen, dat we ervaren dat we zelf van alles moeten doen. Omdat anderen dat van ons vragen. Omdat onze omgeving dat van ons verwacht. En dat we soms zelfs op momenten denken dat u dat van ons vraagt. Dat wij onszelf opofferen dat we dingen geven, dat we dingen gedaan krijgen, om zomaar uw liefde, uw aandacht en uw zorg te verdienen. Heer, wilt u die, wilt u dat mechanisme, wilt u dat opruimen, wilt u het vervangen door het mechanisme van open handen en aanvaarden, ontvangen de opoffering die u heeft gedaan voor ons. Door uw zoon Jezus op te geven. Door hem te sturen naar deze aarde. Dank u wel dat wij, dat wij van dat verhaal mochten horen. Dat, dat het, het verhaal is wat rondzinkt over deze hele aarde. Onder alle bevolkingsgroepen, jong en oud. Het goede nieuws van, van Jezus is, is wereldwijd. We zijn u dankbaar dat, dat wij het ook hier mochten horen vanmorgen. Dat we een gemeenschap hebben die gebouwd is op dat goede nieuws. Dat we daar telkens weer naar willen zoeken. Heer, als we zo de maaltijd van Jezus vieren, wilt u, wilt u dat goede nieuws dan opnieuw verankeren in ons hart, in ons hoofd en in onze handen? Dat het, dat het een krachtige werking heeft, dat het ons bemoedigt, dat het, dat het ons stilzet. Bij wie u bent, wat u heeft gedaan, voor ons en voor een ieder. Wilt u ook bij ons zijn als we besluiten om, om niet mee te doen? Om toe te kijken of om na te denken over waar wij staan in het leven. Je schenk ons dan ook uw geest, uw liefde op onze plek waar we zijn.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 Nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood, Hij sprak het dankgebed uit, Hij brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Na de maaltijd nam hij de beker en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u het brood eet, wanneer u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zo, ik mag je op jouw tijd naar voren komen. Mag je een stukje van het brood pakken, tot je nemen. Mag je hier naar het midden toe lopen, krijg je de beker aangereikt. Als twee manieren om te kijken naar het thema opoffering. mee vieren heeft de kans gekregen om naar voren te gaan. Niemand uitgesloten. Okay. Laten we samen een lied zingen. Tot, uh, tot Gods eer. Angela, mag je bij gaan staan. Was genageld aan. gaan zitten. De kinderen komen binnen. Ik hoop dat jullie een uh, leuke tijd gehad hebben. We zijn bijna aan het einde van de dienst en ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. We geven elke zondag uh, als Veenhardkerk een bloemetje weg. Hij staat daar tussen de, tussen de kaarsen. En dat bloemetje is uh, voor iemand die het nodig heeft of die we willen bedanken of iemand uh, waar we blij mee zijn. En deze week is het bloemetje voor Rinse Jellema... En Rinse die uh, werkt als vrijwilliger bij de voedselbank. Het, en die doet het al tien jaar, dus daar willen hem voor, uh, voor bedanken. Deze maand is het ook de, de Veenhard uh, filmmaand. ik heb hier de flyer nog liggen. De hele maand uh, maart draaien we op vrijdagavond uh, films hier in deze kerkzaal. En aanstaande vrijdag is dat uh, de film Detroit. En die gaat over de rasserellen in 1967 in Detroit. Dus uh, uh, als je denkt, nou dat vind ik interessant. Je bent welkom. Neem ook vooral mensen mee. Er liggen in de hal nog meer van deze flyers. Um, en dan uh, ben je welkom om te komen vanaf half negen. Um, en de hele maand uh, maakt. Uh, ...collecteren we ook uh, voor een doel. En uh, als we het hebben over het uh, jaarthema karakter... ...deze maand collecteren we voor iemand met karakter. Het gaat uh, om uh, Sabine Reisner en die uh, heeft last van Reuma... ...en toch gaat zij uh, met een handbike een berg in Oostenrijk op. Uh, ja, dat is wel een voorbeeld uh, voor ons, denk ik. Uh, voor haar collecteren we deze maand. Dus, uh, na de collecte zingen we nog uh, een lied... Krijgen we de zegen van Lars en kunnen we koffie drinken achter in de kerk? Ik wens je nog een hele fijne zondag. Wat nog ver. God zegen, met open handen, met een open hart. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van Gods geest is voor jullie allemaal. Amen.